Shalom lieve mensen, het thema voor vandaag is uh, hoor de Samaritaanse vrouw spreken. Het gaat over die Samaritaanse vrouw die vijf mannen heeft gehad en uh, leeft op dat moment met een man van een ander. Wat we daarvan uit kunnen leren. U weet dat wanneer u hier zit, dat het om geestelijke zaken gaat en niet om natuurlijke dingen gaat. Dus mijn vraag is, luister met geestelijke oren en bekijk dat met een geestelijk oog. Als u met natuurlijke oren gaat luisteren, zal u er niet zo ver mee komen. Voordat ik daarmee begin, wil ik even reageren op de prediking van twee weken geleden. Uh, er zijn een paar uitspraken van broeders en zusters om mij heen: uh, Eigenlijk missen ze de oude Luigi van vroeger. Zoals ik dus vroeger ge gesproken heb, dat hebben ze graag terug. Nou, ik ben hem van de week tegengekomen. Hij komt terug. Hij is er vandaag. Ik heb ook nog een reactie over de muur die rondom Jeruzalem gebouwd is. In Israël. En de reactie was logisch. Want uw liefde gaat naar dat land. Maar één ding is zeker... Als er een oplossing zal, zal zijn voor dat land. Dan zal er alleen maar een oplossing zijn die vader geboden hebt, Want ze zijn omring de vijanden. En Vader weet dat. En iedere dag gaat zijn oog naar dat land. Ik wil u uitnodigen naar het boekje Zacharia. Ik lees het vandaag. Uit het uit het boek de willebrood vertaling en de willebrood vertaling is een katholieke bijbel misschien een beetje vervelende maar mij interesseert het dus helemaal niet waar ik een originele deur vandaan haalt als u begrijpt wat ik bedoel of het nou bij de katholieken moet zijn of bij de jehova of het maakt mij dus helemaal niet uit het gaat mij om de waarheid die er gesproken wordt Waarom doe ik dat? Omdat het in de NBG en in de statenvertaling en in al de andere Bijbeltjes. toch een beetje vaag erin staat. En wij willen graag allemaal duidelijkheid hebben. En daarom wil ik u voorlezen uit Zacharia, Zacharia 2. Ik lees hier, ik begin bij vers 5. U begint bij vers 1. Maar het staat er allemaal een beetje anders. Ik sloeg mijn, mijn ogen, ik moet even vertellen dat dit een visioen is van de profeet Zachariah. Het is een heel moeilijk boek. Ik lees het niet graag, maar soms ben ik wel genoodzaak. Waarom? Omdat ik hier ook door deze microfoon tot de gemeente moet spreken. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag een man met een, met een meetlin in de hand... Ik vroeg: Waar gaat u heen? Hij antwoordde: Ik ga naar Jeruzalem opmeten om te kijken hoe breed en hoe lang het zal worden. Toen verscheen weer een engel die met mij sprak en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zeide tegen hem: Citaat: Vlug, zeg die jongen daar dat Jeruzalem open moet blijven. Niet ommuurd vanwege de vele mensen en de dieren die in de stad wonen. Ikzelf zal voor haar, God sprak van de Heer, God sprak van Yahweh, ikzelf, zegt hij, zal een muur van vuur rondom haar zijn en met mijn luister, het had eigenlijk heerlijkheid moeten staan, in haar midden zijn. Dat wil God voor dat land zijn. Hij wil een muur van vuur zijn om het hele land. Ik wil u een voorbeeld geven. En dan moet u ook echt verder denken als dat ik kan spreken. Als ik de beste fietsenmaker ter wereld ben. En mijn zoon heeft een probleem met zijn fiets. En hij gaat naar de buurman toe. Dan heeft hij mij diep gekrenkt In mijn ziel. Zo gebeurt het met vader ook. Als vader garant wil staan voor zijn zonen in Jeruzalem en wij handelen naar ons eigen goed terwijl wij het verbond hebben aanvaard om zijn weg te bewandelen, dan krenken we hem. Ik hoop dat ik u antwoord heb kunnen geven op de vragen van de prediking van vorige week. Ik zal dit, dit boek opzij leggen, dan zal ik verder gaan met de MBG. We gaan naar het boek Johannes 4. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Ik zal met vers 4 beginnen. Het is een verhaal die we allemaal kennen. Zo'n eenvoudig verhaal. En dan zou je denken, waar moet je daar nou weer mee beginnen? Nou, u kent het wel. Yeshua die was moe. En die leunt daar tegen de put aan, want hij was helemaal uitgeput. En zijn mannen, die waren allemaal naar het dorp toegegaan om eten te halen. Zo schrijft het hier, zo staat het hier geschreven. Vers 4. En hij moest, de Joshua moest door Samaria gaan en hij kwam dan in de stad Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Yeshua zeide tot hem, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Yeshua... Hoe kun jij als Jood van mij, Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Als u, dit, als u dit gaat lezen, dan moet u één ding goed bedenken, dat deze Samaritaanse vrouw Yeshua dus helemaal niet kent. Wat zij dus wel weet, is dat hij een Jood is. Dus schijnbaar is hij zichtbaar als Jood. Misschien door zijn Tzit, misschien door wat anders, maar... Zij kon aan hem zien dat hij een Jood is. Zij zegt van waarom, hoe kan het nou dat je tegen een Samaritaanse vrouw spreekt? Joden spreken niet tot Samaritanen. En waarom? Ik zal het echt niet weten. Ik denk dat ze toch een beetje te hoogmoedig zijn of niets te maken willen hebben. Afijn, er zal best wel een reden zijn waarom ze, dat, uh, waarom, ze, waarom ze dat niet doen. Maar daar ga ik niet op in. Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave God, en wie het is die tot u zegt: geef mij te drinken. Gij zult hem gevraagd hebben, en hij zou leven water hebben gegeven. De, zouden we zeggen. Alweer zo'n een: zo'n geweldige kerel. Leven, water geven, waar haal je dat nog vandaan? Ze kennen elkaar niet. Er, staat gewoon, er zit gewoon even een man daar zo, helemaal vermoeid. Die spreekt met iemand wat, de, wat je nooit aanspreekt. En dan zegt hij: Joh, als je wist wie ik ben, had je van mijn leven water gegeven. Zijn dat geen sterke verhalen? Wij zien dat allemaal als logisch. Maar probeer dan nou eens even in de plaats van die vrouw, de Samaritaanse vrouw. Als je zo'n iemand tegenkomt en zegt: Joh, als je weet wie ik ben. Dan zou je mij levend water gegeven, uh, gevraagd hebben. Deze vrouw heeft al vijf mannen gehad. Dus, ze kent die papaheimers wel, van die mannen. Maar die mooie praatjes, levend water, waar haal je dat dan vandaan? Waar haal je dat dan vandaan? Ze gaat verder en zij zei tot hem, Heeren, gij hebt geen emmer en de put is diep. Deze vrouw die gaat wel in conclave. Ze gaat wel spreken met deze man. Ze wijst hem niet zomaar af. Ze gaat een dialoog, ze gaat een dialoog aan met deze, met deze man. Ze heeft er al vijf gehad. En ze leeft dus nu met een man die niet haar man is. Ze loopt niet zomaar weg. Hoe wil je nou water halen? Je hebt niet, niet zo'n emmer, je hebt niet zo'n touw en de put is diep, zegt hij. Ik weet niet hoe u over een put gaat denken, maar ik heb een put met drie meter diep, dat er een meter water in ligt. Maar sommige putten zijn twaalf meter diep en dan heb je een half meter water. Dan moet je met je touw toch een N naar beneden gaan om een emmertje water eruit te halen. Daar spreken we, daar, daar, daar gaat het hier eigenlijk een beetje om. Maar Yeshua die had niet eens een emmer, had eens water. Maar deze, deze vrouw wijst hem niet af, die, die komt toch met antwoorden, daar sta je versteld van. Gij hebt geen emmer in de, en de put is diep, hoe kom gij dan aan het leven water? Zet gij soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Wel, deze vrouw weet wel waar ze over spreekt. Dat weet ze wel. Ze komt niet zomaar uit een ei. Op zijn Hollands gezegd. Begrijp je wat ik bedoel? Zij staat haar mannetje als vrouw. Het is een fantastische vrouw. Ze lopen niet zomaar weg voor sterke verhalen, maar ze gaat toch, ze gaat toch een dialoog aan met dit sterk verhaal. Want menselijk kan je dit dus ja, kan je dit niet horen. Ik zou, ik zou mijn werk gewoon vertellen aan mijn collega. Yo, ik zou je leven water geven. Hij zei, je ben je goed bij je hoofd? Waar heb je het nou over? Maar hier gaat het even anders. Yeshua antwoordde en zeide tot haar. En ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Duh. dat snap ik wel. Vertel me nou even iets nieuws. Als je vandaag gedronken hebt, zou je morgen toch weer dorst hebben. Bovendien, ik heb nu al een beetje dorst. Nogmaals, een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven. Zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige, ten eeuwige leven. Wat een uitspraak. Wat een uitspraak. Wat zal ze nog gezegd hebben? Met zo'n sterk verhaaltje. Wat zal ze nog gezegd hebben? De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dit water. Vindt u dat niet fantastisch? Zal dit niet een beetje onze houding moeten zijn? Binnen onze gemeente. Ik wil u alleen maar vertellen. Laten we alsjeblieft. Uit dezelfde vijver drinken. Want anders hebben we ons, Dan zijn onze gedachten verschillen. Je kan uit ieder bron gaan drinken. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij uit de vijver. Binnen Emmanuel gaan drinken. Mijn streven is ook dat wij eigenlijk iedere woensdag hier zitten, van 8 tot 10, om samen uit dit water te drinken en te bestuderen. Maar misschien is het te veel gevraagd, omdat we allemaal zo druk hebben en dat we geen tijd ervoor hebben. Maar dat is wel mijn droom. Want anders hebben we allemaal ons eigen gedachten hierover. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dit water opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoeft te gaan om te putten. Deze vrouw weet niet eens wat Yeshua over had. Maar ze zei ja ik wil. Hoe vindt u dat? Want hier gaat het eigenlijk de hele prediking over. Je moet het gewoon eens even aannemen en dan zal je het zien. Denk erom, de Samaritaanse vrouw, kent Yeshua helemaal niet. Zij weet alleen maar dat hij een Jood is en meer niet. Maar één ding is zeker dat je hier kan halen is, dat deze vrouw is onverzadigbaar. Zij heeft vijf mannen gehad en ze leeft nog met een man van een ander. Broeders en zusters, zijn we niet ook allemaal een beetje onverzadigbaar? Is het niet steeds dat we meer en meer willen hebben? Of hebben we die rust al ontvangen die vader ons gegeven heeft? Daarom zei ik ook, probeer nou van die Samaritaanse vrouw te leren. De rest van het verhaal, die ken u. Die mag u thuis verder lezen. Laat alsjeblieft dit boek niet zomaar liggen. Stop niet waar ik mee stop nu. Maar ga er alsjeblieft mee door. Want er zit er nog veel meer in dit boek. Er zitten nog veel meer dingen die ik zelf nog niet zie op dit moment. Maar God wil je een boodschap geven. God wil je iets geven. Al begrijpen we dat nog niet. Maar aanvaard het alsjeblieft. Want dat gaat u het later zien. Het is precies met de voetwassing. Petrus. Nu begrijp je het nog niet, maar later zal je het begrijpen. Doe dan wat ik zeg. Daar gaat het even om. Voor vandaag. Ik wil hiermee stoppen. En ik wil namelijk naar, naar het oude verbond. Naar de profeet Malachi. Malachi betekent mijn bode. Ik heb geleerd dat wanneer... ...onze vader een profeet stuurt, dan is er iets niet in orde. Dan zit iets niet lekker. Maar eigenlijk is het probleem heel ernstig, want anders stuurt je helemaal geen profeet naar je toe. Echt niet. Want dan gaat het heel goed. Maar in de tijd van de profeet Malachi, toen ging echt helemaal niets goed. Begrijp mij nou even heel goed, in die tijd dat de profeet tevoorschijn komt, toen komt die spreken in een gemeente precies hetzelfde als dat wij een gemeente hebben nu. Zij vieren wekelijks de Shabbat, ze onderhouden de feesten en ze Vieren de Nieuwe Maan. Dat gebeurt allemaal in deze tijd. In die tijd. Wij doen precies hetzelfde. Wij vieren de Shabbat. Van zonsondergang tot zonsondergang. Wij vieren de feesten van Yahweh. En we houden de Nieuwe Maan twaalf keer per jaar. Fantastisch, zouden we zeggen. Maar, toch zegt de profeet, bekeer je. Hoe is dat toch mogelijk? Ja, waar moeten we van bekeren? Lieve mensen, lees thuis het boek Malachi. Het is maar drie, vier bladzijden. Ik heb het zo vaak gelezen, het boeit mij steeds. Want als ik daarin ga lezen, dan zie ik nog steeds... De dingen waar ik mezelf moet van bekeren. En dat gaat u ook gebeuren. Deze mensen in die tijd, die dachten dat ze alle dingen goed doen. Maar ze doen dus helemaal niets goed. Uh, ik zal het nog erger maken. Niet erger als dat het is, maar als het er staat. God was er niet eens meer. Hij stond niet meer in hun midden. Hij was er niet. Ja, maar hoe kan dat dan? Wanneer wij, wanneer wij niet doen wat hij zegt, dan verlaat hij ons. Dan hebben we onszelf tot God verklaard. Dan kan je dus nog ieder Shabbat hier zijn. Dan kan je dus nog de feesten vieren. En dan kan je dus nog met Nieuwe Maan samen zijn. Maar hij zegt, ik walg van je. Bekeer je. Bekeer tot mij, dan zal ik tot jou terugkeren, zegt hij. Niet andersom, hè. Bekeer tot mij, en ik zal je tot, tot je keren. Zo staat het gewoon overal geschreven. Ik ga dus niet over alle dingen spreken, maar ik wil toch over één ding duidelijk zijn. Ik wil gaan naar Malachi 3. Voorwaar, ik de Heere ben niet veranderd. En Gij, kinderen van Jacob, zijt niet verteerd. Er zijn andere vertalingen die zegt: Jullie weten niet van ophouden. Wat je ouders, wat je vader gedaan hebt, doen jullie precies hetzelfde. Er zijn nog meer vertalingen die zien het er gewoon fantastisch uit hoe dat gaat. Maar goed, ik moet dat op, op één boek moet ik mij aanhouden. Van de dagen uw vaderen af. Zegt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebben ze niet onderhouden? Keer terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heer, de Heer Scharen. Ik heb je al eerder gezegd, wanneer hij zegt dan zal ik tot u terugkeren, dan zit hij er al niet meer. Hè? Dan is hij er niet meer, dan is hij er niet anders hoeft hij niet terug te keren. Iemand keert terug omdat hij weg is gegaan. Is niet moeilijk te begrijpen. Hij spreekt hier tot een gemeente die de Shabbat viert, de feesten onderhoudt en ook de Nieuwe Manen viert. Dat zijn echt actieve mensen. Want deze profeet werd gestuurd naar die plaats toe. En dan zegt hij hier. Mag een mens God bedoven? Hij vroeg eerst... In welk opzicht moeten wij ons eigen terugkeren? In welk opzicht? Zij weten dus echt niet meer in welk opzicht ze terug moeten keren. Gaat het met ons ook niet een klein beetje zo? Dat je wel actief kan zijn in vele dingen... Bidden, zingen, afijn, we spreken alle dagen over God, de Bijbel in huis verspreid, soms open, soms dicht. En wij weten niets anders te spreken als over onze vader, ja, die in de hemel woont. Onze vader, die is niet eens meer bij ons, hij woont niet, niet eens meer in onze harten. In welk opzicht moeten wij terugkeren? En dan staat er geschreven, mag een mens God bedoven? Toch beroof gij mij, en dan zeg gij, waarin beroven wij u? Tot zover begrijpen ze nog steeds niet waar het over ging. Dat weten ze niet. In de tienden en in de heffing. En er staat er hier geschreven, met de vloek zet gij vervloek, en mij beroof gij, gij volk in zijn geheel. Om de tienden die ze niet hebben afgestaan, niet hebben afgegeven, zijn ze vervloek. Heel Israël. Zo staat het hier geschreven. God is daar niet eens meer aanwezig. Maar we kunnen wel eens doorgaan, maar deze mensen die leven in die tijd onder de vloek. En dan zegt hij... Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer. Breng de hele tiende naar de voorraadkamer. Wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? Lieve mensen, wij betalen niet de tiende. Een tiende is van de Heer. Hij zei, het goud en het zilver is van mij. De hele wereld is van hem. De hele wereld is van hem. Maar die tiende, die breng je naar de voorraadkamer. Die breng je, het is van hem. Je geeft het niet aan hem, nee, het is van hem. Ik zal, ik zal u wat duidelijker maken, ik heb wat dingetjes meegenomen. Daarom zeg ik ook, ik heb die louietje van vorige keer, maar weer naar voorschijn gehaald. Want dat lijkt me ook wel leuk. Even een momentje. Ja, als je dat visueel maakt, ken ik toch. Het beste leren hoor. Ik, ik zou anders fouten maken als ik dit niet op deze manier ga doen. Andere mensen doen het anders. Maar ik, ik doe het zo. En ik hoop dat het overkomt. Want het gaat hier met name om dat de boodschap overkomt, de rest is niet zo belangrijk. Twee, vier, zes, acht, tien appels. Van deze tien appels is deze appel van de Heer. Het is van hem. Deze appel die, breng, die brengen we naar de voorraadkamer. In uw geval naar de gemeente toe. Er zijn mensen die vertellen, heb ik helaas ook aan meegedaan, zijn toch ervaren mensen allemaal, die zeggen... ...je kan die tiende ook geven aan iemand die het moeilijk heeft. Fout. Nooit meer doen. Waarom niet? Omdat er staat geschreven... ...breng hem naar de voorraadkamer. En dan legt hij dus uit... ...opdat er spijzen mag zijn in mijn huis. Daar is hij voor bedoeld. Heel belangrijk om dat te weten... Er dat zijn, dat zijn organisaties die het anders doen. Die zeggen van, je hoeft geen tiende te geven, maar geef het dan maar de helft van die tiende. Of wat je hart je ingeeft. Die zijn er ook. Maar dat moeten zij dan maar weten. Maar binnen deze gemeente heeft God gezegd, dat er een tiende van al uw inkomsten van hem is. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze is in zijn huis. Lieve mensen, ik heb al zoveel, zoveel verhalen gehoord, en ik weet het eigenlijk heel goed. Mijn moeder die is 73 jaar geworden, toen ze stierf. Er zijn van de 73 jaar toch zeker een 55 jaar penningmeester geweest. Sommige mensen blijven zo'n 2, 3 jaar weg van de gemeente omdat ze in het buitenland werken. En die komen dan terug met tassen vol geld naar de kerk toe om dat aan de heer te geven. Die zijn gewoon heel trouw met hun tienden. En in die tijd had je nog geen verkeer zoals wat we tegenwoordig chippen en pinnen. En dat gaat allemaal met bar geld. Dus mijn moeder die heeft een jurk gemaakt. Eigenlijk een dubbele jurk gemaakt met allemaal zakken aan de binnenkant. Ja? En dan gaat het geld allemaal in die zakken aan de binnenzijde. En dan loop ik altijd met mijn moeder voor sluitingstijd van de bank. Loop ik dan naar de, naar de bank toe, want dan moet ze dus het geld storten. Het allemaal bar geld... Ik ben eigenlijk een expert in dit soort dingen. Ik heb het gewoon dagelijks gezien. Mensen zijn vaak trouw in, in dit soort zaken. Want het is heel erg belangrijk. Maar toch zijn er nog dingen die fout gaan. Met het afstaan van de tiende van u, al uw inkomsten. Hoe doen we dat nou? Wij gaan eerst 10, 20, 30, soms 40 en soms 50 procent van onze inkomsten brengen naar onze sociale lasten. Ik zit bij wijze van spreken in de 50 regeling. Maar u zit misschien bij de 40 regeling. We zijn erbij, die hebben maar 30%. En dan, als dat dan betaald is, dan moeten we betalen onze sociale lasten. Wij zien het niet eens, die gaan gelijk weg. Gaan we hier vandaan, van deze wat nog rest is, een tiende aan de heren geven? Lieve mensen, dat is niet kosher. Dat is niet koosje, dat is niet de bedoeling. De gehele, de gehele opbrengst moeten we naar de voorraadkamer brengen. Kort samengevat, u moet van uw bruto loon, van uw bruto's inkomsten, de Heer een tiende geven. Het wordt stil in de gemeente. Dat is niet erg. Dat is hoop. Dat is echt hoop. Ik meen het. Ik, ik lieg niet. Ik lieg niet. Echt niet. Dat is hoop. Ik hoor u al denken. Louis, als het zo moet, dan ben ik failliet. Kan, je, kan ik niet eens eten? Juist voor die mensen die failliet gaan en niet kunnen eten, is dit eigenlijk voor bedoeld. Vers 10. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis... Beproef mij toch daarmee, daarmede, zegt de Heer der herscharen, of ik dan niet voor u de, de vensters van de hemel zal openen en een zegen in overvloed over u Ach, uitgieten. Hoe vindt u dat? Het is, het is geestelijk, lieve mensen. Het is geestelijk. Juist als we het niet hebben. Ik heb het al zo weinig. Ik kom iedere maand al tekort. En dan wil je dus nog hebben dat ik van mijn bruto die ik binnenkrijg, die ik nog eens ziet, alleen maar de cijfers ieder maand, breng naar de voorraadkamer. Het is precies wat ik spreek, lieve mensen. Dat zeg ik. Want dan kan vader, die kan u zegenen. Dus waarschijnlijk wanneer u tekort komt ieder maand. Ik zeg niet dat het zo is. Waarschijnlijk, wanneer u tekort komt ieder maand, is omdat u de tiende niet brengt naar het voorraadhuis. Ik hoorde dat het hier helemaal geen probleem is. Maar zeg het de mensen, die misschien u dierbaar is, die, die, die, die het moeilijk hebben op dit moment, die, die, die dus moeten leven van een uitkering bij wijze van spreken. Dat ze een beter leven kunnen hebben, dat ze dat ze de zegen van God kunnen, kunnen, kunnen ontvangen, wanneer ze dus een tiende, dat ze een tiende naar de voorraadkamer brengen. Want onze vader in de hemel is betrouwbaar. Hij, zag, hij zegt, ik zal de luiken openbrengen. Hij zal je zegenen, hij kan je dan weer zegenen. Bekeer je hier, hier, hiervan, zegt hij want je bent in zijn ogen bij je een dief. De mensen die dus tekort komen, heeft waarschijnlijk toch een goed een reden omdat ze gewoon met dit dit soort zaken gewoon niet doen. Het is een heel moeilijk onderdeel om over te praten. Ik heb wel eens in een gemeente gezeten waar opstand kwam. Ik praat over een gemeente met 1800 2000 leden. Er waren op dat moment toch zeker 1200 man aanwezig. Boos waren ze weggegaan. Hier blijven ze gelukkig zitten. Maar ik weet dat wij trouw zijn in het afstaan en het wegbrengen van de tienden naar de gemeente toe. Maar misschien doen we dat op een andere manier, maar niet op de manier zoals onze vader ons geleerd heeft. Er zijn er nog bij. Die halen ook nog eens een keer de hypotheek of de huishuur ervan af. En daarvan een tiende ervan. Lieve mensen, zo staat het niet geschreven in het boek. Geheel de tiende is van onze vader Jahwe. En dan zegt hij nog erbij, vers 11. Dan zal ik u ten goede de afvreten dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven... En opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zijt, zegt de Heere, de heerscharen. Hoe vindt u dat? Daar staat nergens, nergens, dat we de Heere mogen beproeven. En nu zegt hij, beproef mij toch. Wie wil deze uitdaging aan? Ik ben deze uitdaging aangegaan, lieve mensen, jaren geleden. Als ik ergens door gezegend ben, is het hierdoor. Ik kom geen cent tekort. Echt, ik heb nog nooit, dit is onder ons, ik heb nog nooit zoveel bij elkaar als dat ik dus nu heb. Echt waar. Niet door kracht of geweld. Niet door overwerken, niet door dagen en nachten doorgaan, maar door mijn geest, zegt hij. Zo werk vader, zo werd ik vader. Echt waar, als u zegt van het doet zeer, de eerste keer te doen, ik kan me best voorstellen. Maar toen ik dit verstond, toen had ik het, een gesprek met broeder Verdauw, hoe zit dat nou? Hij zei tegen mij, wil je het echt weten? Die vraag alleen maar. Ik vroeg hem iets. Hij zei, wil je het echt weten? Nou, ik heb nog maar één ding gedaan. Ik zet nou hier, mijn loonstroop. Laat nog maar, maar horen. Want ik wil echt geen dief zijn van onze vader. Dat wil ik niet. En vanaf die tijd, lieve mensen... Ik ben nooit iets tekort gekomen. Nooit. Daar ben ik getuige van. En dat wil ik iedereen, iedereen, dat, dat gun, ik aan, uh, gun ik aan iedereen van ons. Als je zegt, van, ik heb het nu al zo moeilijk. Als ik dit doe, zou ik dus niet eens meer kunnen eten. Lieve mensen, neem brood met water. En geef dan toch wat van de Heer is aan de Heer toe. Dat is mijn advies, persoonlijk. Want dat is van hem. Houd zijn belofte vast. Beproef hem dan toch. Want de zegen komt niet van mij. De zegen komt van hem. Want als u dat doet, zegt hij, zal ik terugkeren naar u toe. Met terugwerkende kracht... Zal het niet lukken? We hebben onze vader zoveel schuld. Hebben ze allemaal kwijtgescholden. Altijd. Maar vandaag, als u dit weet, dan zondig u. Als u dat dus niet doet. Ik heb dit gesproken omdat ik, als ik later voor hem sta, niet te horen krijg gekregen van Louis. Jij weet het zo goed. Jij weet het zo goed te vertellen. Jij weet hoe het in elkaar steekt. Waarom heb je mijn gemeente niet gewaarschuwd hoe het moet? Ik heb het bij deze gedaan. Lieve mensen, laten we trouw leven zoals hij van ons vraagt. Laten we niet meer leven naar ons eigen goed dunken. We hebben zoals het volk Israël... Het verbond aanvaardt om naar zijn wil te leven. Echt, we hoeven niet somber te zijn. Echt niet. Echt niet. Want Hij belooft ons te zegenen. Hij belooft ons te zegenen. Hoe Hij dat doet, ik zal het niet weten. Maar Hij zegt dat Hij de afvreter zal dreigen. Hoe weet u dat? Hij zal de afvreter dreigen. Ik heb in een tijd geleefd dat ik heel veel geld heb en tegen het eind van het jaar ben ik eigenlijk failliet. Want dan heb ik een belastingsschuld tot zover. Ik weet niet hoe ik daarmee moet doen. Ja, als kleine ondernemer dan schummel je nog wel eens wat. Echt. Btw-geld, btw-geld een beetje opzij houden. Begin van het jaar hebben we er heel veel kosten gemaakt... Maar tegen het eind van het jaar moet je boeken toch in orde zijn. Ja, ik ken dat, ik ken dat. Ik heb, het, ik heb, ik heb daar ook in, in gezeten. Heel veel inkopen, dus je krijgt allemaal terug van de belasting. Prima, maar eind van het jaar heb je meer, meer, meer uitgegeven... ...als dat je ooit verdiend hebt. Dus dat verhaal moet weer teruggedraaid worden. Zo leven we. Zo leven we. Maar dat hoeft helemaal niet meer. Als we een tiende, die wij ontvangen hebben, naar de Heer toe brengen, dan zal hij ons, de afvreter, wegjagen. En hoe? Ik heb nog wel een veronderstelling hoor, zeker. Ik denk dat mijn wasmachine drie jaar langer meegaat misschien. En mijn ketel, die blijft misschien twee jaar langer goed. En mijn auto is bij de APK misschien... Uh, ja... Normaal 600, nu betaal ik maar 300. Ja, voor de keuring. Of misschien heb ik een mazzeltje dat zeg maar, is in orde. Het kost je maar 30 euro. In welke zin onze vader ons zegen, ik zal het niet weten. Maar hij heeft één ding beloofd. Dat hij de afvreter zal wegjagen. Ik zal hem dreigen, zegt hij. Nou, dan gaat hij weg, hè. Als vader gaat dreigen, pas maar op. Dus... Ja, wat hebben we eigenlijk nog in te brengen? Waar zullen we dan voor kiezen? Waar zullen we dan voor kiezen? Want soms denken we van, ja, wij doen toch al alles. Ja, inderdaad. Ik doe ook inderdaad alles. En dan zie je hier dat je dus moet bekeren vanwege een tiende. Maar eerder komt hij niet terug. Maar hij zegt, bekeer je tot mij, dan zal ik tot u keren. Dus voor de mensen die het moeilijk hebben, die nu al tekort komen, heb ik juist een advies. Geef eerst een tiende weg en probeer dan met de rest rond te komen. En nog veel beter kan ik u adviseren, dat als u een tiende heeft gegeven, dat u nog een tiende spaart. Misschien is het te veel gevraagd, maar lieve mensen... Als je dat dus niet kan doen, dan leef je misschien verkeerd. Maar misschien ga ik te ver. Sommige mensen zijn door omstandigheden in problemen gekomen. Dat zou dus ook kunnen. Je zal maar leven en je moet een alimentatie betalen. Voor twee, drie, vier, vijf kinderen. Daar blijft er niets meer over. Maar dan nog zeg ik. Laten we nou gewoon wat van de Heer is, overmaken. Brengen naar de voorraadkamer. Opdat hij u kan zegenen. Het is dus niet zo dat iemand die tekortkomt tekort komt, een onheffing krijgt van hem, die zegt van, nou jij hoeft het niet te doen. Ik wou maar dat het zo was. Maar dat spreek ik uit mezelf. Maar zoals het hier staat, geldt het voor iedereen. En ook voor mij. Amen.